10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Nederland telt meer dan een half miljoen werklozen. De teller stond vorige maand op 510.000 en dat is een nieuw record... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Economieredacteur André Mijnema. Het is van 1996, dus 16 jaar geleden, dat er nog zoveel werklozen waren in ons land. De werkloosheid loopt al meer dan een jaar gestaag op. In een jaar tijd zijn er bijna 100.000 bijgekomen... In de maand juli kwamen er 14.000 werklozen bij, vooral mannen en dan nog mannen van 45 jaar en ouder. Met name in de bouw raakten mensen hun baan kwijt. En van die 510.000 werkzoekenden hebben bijna 300.000 hun WW-uitkering. De dubbele recessie in de economische malaise als gevolg van de eurocrisis gaat duidelijk ten koste van de werkgelegenheid. In de Democratische Republiek Congo zijn zo'n 60 mijnwerkers omgekomen toen een schacht instortte. Het ongeluk gebeurde in een afgelegen gebied in het noordoosten van het land. Toen de schacht het begaf, waren de kompels 100 meter onder de grond aan het werk. Het ongeluk gebeurde afgelopen maandag al, maar werd pas gisteren naar buiten gebracht door een radiostation. Een Russisch passagiersvliegtuig heeft een noodlanding gemaakt op IJsland na een bommelding. De Airbus van Aeroflot was op weg van Moskou naar New York, toen er bij de luchtvaartmaatschappij een telefoontje binnenkwam dat er een bom aan boord was. In het toestel zaten volgens de eerste berichten 253 mensen. Na de landing op IJsland is de Airbus ontruimd. Het vliegtuig wordt nu doorzocht. Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft in de eerste zes maanden van dit jaar... de netto-winst meer dan verdubbeld. De winst steeg van 53 miljoen euro vorig jaar naar 115 miljoen dit jaar. De winst had een stuk hoger kunnen uitvallen... maar SNS moest opnieuw flink afschrijven... op de aanhoudend verliesmakende vastgoedfinanciering s zegt dat alle mogelijkheden worden bekeken om de bank te versterken... waaronder de verkoop van bedrijfsonderdelen. Maar daar is nog geen besluit over genomen. De Indonesische president Judo Widodo heeft gezegd... dat de wijdverbreide corruptie in zijn land de groei van de economie bedreigt. Judo Yono zei dat in het parlement... aan de vooravond van de viering van Onafhankelijkheidsdag. Corruptie komt overal voor, ook in de regering, het parlement... en de rechterlijke macht, zei Judo Yono, en zei dat corruptie moet worden uitgeroeid. Het weer afwisselend zon- en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 23 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Morgen in het weekend volop zon, met op zaterdag en zondag zo'n 30 graden. Ah, en de bfk Bij Amsterdam is een sportreparatie gaande aan de vangrail op de A10. Daardoor tussen Oud-Zuid en rij de linkerrijstrook dicht... en vielen vanaf Osdorp 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda... nog langzaam rijden tussen Schiedam en Rotterdam Centrum...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 Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en ViproCat tegen vlooien en teken. Met Fipronil, het best verkochte antiflooienmiddel. Beavar! De mensen die van dieren houden. Beavar. 25%? 20%? 14%? Wat dacht u van 0% bijtelling?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 Cairo. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Artsen moeten kritischer zijn over het doorbehandelen van ouderen, vindt de ouderenbond Ambo. De presidents- en parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden gaan waarschijnlijk opnieuw niet door. En het ochtendhumeur van Henk Spaan, het is bijna 5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Artsen moeten kritischer zijn bij de aanpak van medische problemen onder ouderen. Door scherper te kijken naar de zin van de behandeling... kan er namelijk veel geld worden bespaard. Het zijn geen uitspraken van artsen zelf, maar van de ouderenbond AMBO. Frank van der A, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent van die AMBO. Een kritischer aanpak van ouderen als het gaat om medische zorg. Moet de dokter vaker zeggen, u krijgt geen nieuwe heup? Uh, dat zou het gevolg kunnen zijn. Waar het om gaat is natuurlijk dat er veel behandelingen plaatsvinden... die de situatie soms eerder verergeren dan uh, verbeteren. En wat natuurlijk centraal zou moeten staan... en dat is wat wij graag willen, dat, uh, dat artsen daar uh, toch meer met patiënten over praten... is van wat is de zin van de behandeling uh, als we doorgaan daarmee. Uh. Als voorbeeld kan je bijvoorbeeld nemen... Uh, 85-plussers die een heupoperatie uh, nodig zouden moeten hebben. Dat is een zeer zware operatie. Ja. Uh, als je dat vergelijkt met iemand die bijvoorbeeld 35 is uh, of 40... Ja. Dan, dan tikt dat veel harder aan bij 85-plussers. En 50% van hen overlijdt binnen een half jaar. Dus je kan je afvragen wat zo'n uh, zo operatie eventueel oplevert. Je kan het natuurlijk niet generaliseren. Het zal per persoon verschillend zijn. Ja. Maar wat wij willen is dat... Uh, ja, die moeilijke discussie daarover door artsen aangegaan wordt met patiënten. Ja. En uh, dat je goed kijkt naar wat is de zin van, be van behandeling. En uh, verbetert het uh, ook de kwaliteit van leven. Maar gaat het u dan om uh, een, een langer gezonder leven van uw leden of gaat het om kostenbeheersing? Ja, het gaat om uh, beide zou je kunnen zeggen. Natuurlijk willen wij dat leden zo lang mogelijk leven. Maar ik denk dat uh, wij hebben, uh, onze leden staan ook uh, kritisch tegenover en vinden het soms ook moeilijk om met artsen erover te praten. Van wat, wat levert het met dit nou op? En de kwaliteit van leven zou natuurlijk. Die je na een behandeling, uh, een operatie of of na uh, uh, bij medicijnen, zware medicijnen en zo. Ja. Dat je moet kijken naar wat gebeurt er daarna. Levert het dat alleen maar iets verlenging van het leven op... maar in een hele slechte situatie... Ja. Hè, waarbij je eigenlijk uh, geen menswaardig leven meer hebt... of uh, ja, wil je alleen maar langer leven? Maar het punt is natuurlijk dat de artsen dan gaan bepalen... Uh, of iemand nog langer doorleeft of niet. Ja, het gaat er natuurlijk over dat de discussie... Uh, het gesprek uh, moet aangegaan moet worden door de arts... in samenspraak met de patiënt. En uh, wanneer een arts heel duidelijk maakt van... nou dit uh, kan uh, nieuwe handeling leidt tot dat? En dat kan uh, ernstige complicaties geven op uw leeftijd. Of de kans dat u echt helemaal goed herstelt en een betere kwaliteit, uh, ja zeg maar, gezondheidswinst haalt, ja. is laag. Ja. Dan, dan heb je een, een punt waar je het over kan hebben. Dan, dan kunnen mensen ook kiezen. Wij krijgen ook uit onze achterbank geluiden van, van ouderen die bang zijn om naar de dokter te gaan. Omdat men bang is voor een, een, een reeks behandelingen waarvan men eigenlijk denkt... ja, wat wil ik daar nog mee? Ik heb nog misschien nog maar een paar jaar en zo. Ja, Ab Klink, de voormalige minister van uh, Volksgezondheid... die zei dat je met gemak 4 tot 8 miljard kunt besparen... door onder meer uh, de behandeling uh, uh, en overbehandeling te verminderen. Daar hebt u het dus nu ook over. Ja, daar heb je het in feite over, ja. De overbodige zorg tegengaan en uh, kritisch zijn ten aanzien van... levert deze behandeling een gezondheidswinst op? Ja. En in maar feite schrijf je dan de discussie van... alsmaar behandelen uh, vanuit de visie lange leven naar, uh, naar menswaardig leven. Ja, het is toch tamelijk opvallend uit uw mond. Uit de mond dus van de oudere bond. Want je zou ook kunnen zeggen dat u een deel van uw ledenbestand afschrijft. Nee, dat doen we zeker niet. Wij nemen onze leden heel erg serieus en ook mensen op een hoge leeftijd heel serieus. Waar het om gaat is of een behandeling de kwaliteit van leven bevordert. Dat moet de kern zijn en niet de kosten. Ja. En ook niet de leeftijd moet leidraad zijn... Maar meer van, heeft dit zin? En uh, als wij u behandelen en uh, noem maar wat, een, een chemokuur van 50.000 euro. Uh, waardoor je misschien, uh, je hebt nog een jaar te leven en drie kwart jaar daarvan is heel veel ellende vanwege de chemokuur. Dan denk ik dat je ook als patiënt je gaat afvragen, wil ik dat? En dat is in wezen ongeacht je leeftijd. Uh. Ja, maar de vraag is uiteindelijk, wie neemt dan de beslissing, behandeling of niet? De arts of de patiënt? Uh, dat zal de arts zijn in samenspraak met de patiënt. Ja, dus maar artsen zeggen altijd we hebben de eet gezworen en ons werk dient ertoe om mensen zo lang mogelijk in leven te houden. Maar patiënten hebben natuurlijk dus hun lijf, ze hebben ook zelf een, de mogelijkheid om te zeggen dit wil ik niet. Ik ja. ken ook voorbeelden uit mijn omgeving. Mensen zeggen ik ga die chemokuur niet meer doen, want ja. dat betekent een hoop ellende. We hebben het eerder deze week gehad over fundamentele keuzes die politici zouden moeten maken om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Nou, ook naar aanleiding van die uh, discussie over de ziekte van Pompe en fabrie. Um, welke keuze zou de politiek moeten maken in uw ogen? Nou, ik denk dat, dat het erom gaat dat je goed kijkt naar hoe het zorgsysteem in elkaar zit en hoe artsen, maar ook hoe artsen samenwerken. Kijk, veel senioren op hoge leeftijd hebben meerdere aandoeningen en de samenwerking tussen artsen. Die zou ook gewoon beter geregeld moeten zijn, zodat je van elkaar weet wat het effect is van de medicijnen die de een geeft ja. en de ingreep die de ander doet. Ja. Hoeveel kunnen we erop bezuinigen als we deze maatregelen laten ingaan waar u zo voor pleit? Ja, dat, dat, daar hebben we geen cijfer voor. Wij zitten in het, uh, bij de zeggen in een, een overleg uh, over de toekomst van de zorg. We adviseren daar ook. Dit is een van de punten die meegenomen wordt. En dat zal allemaal doorgerekend moeten worden. Ja, ik denk niet dat we de, voor 12 september de datum van de verkiezingen... Uh, nog iets van horen hè? uit de mond van de dames en heren lijsttrekkers. Nee, nee. Het is natuurlijk een heel gevoelige kwestie. En de zorg staat ook bij iedereen hoog op de agenda. En ja. we moeten ook zorgen voor een goede zorg. Maar het neemt niet weg dat je ook kritisch kan kijken naar uh, wat er allemaal gebeurt. Opmerkelijk pleidooi uit de mond van Frank van der A, van de Ambo, de Oudere Bond. Ik dank u zeer. Alsjeblieft. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ik zei al 12 september, dan gaan wij naar de stembus, maar we zijn niet de enige. Deze hele week kijkt Caro Karel Goedemorgen Nederland naar de verkiezingen buiten onze grenzen. Vandaag aandacht voor de verkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dit najaar staan zowel presidents- als parlementsverkiezingen op de rol. Maar of die ervan gaan komen is nog maar de vraag. Robert Soeterik, goedemorgen. Goedemorgen. Midden-Oosten Waarom zouden ze niet doorgaan? Een kleine correctie. Um, wat nu op uh, het programma staat... Uh, is op 20 oktober uitsluitend de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, de verkiezingen voor een nieuwe president en voor een nieuw parlement. Um, die zijn vaag afgesproken dat die binnen een jaar... na februari van dit jaar zouden moeten plaatsvinden. Maar daar zijn, is nog geen datum voor getrokken. Ja. Uh, maar uw vraag was, um, gaan deze plaatsvinden... Uh, nou, dat kan eigenlijk alleen als er overeenstemming bestaat... tussen de twee belangrijkste politieke stromingen binnen de Palestijnse gebieden. Ja. Dat is enerzijds uh, Hamas en anderzijds Fatah. Ja. Uh, Hamas, zoals bekend, controleert uh, de strook van Gaza. Uh, Fatah heeft het bestuur van de PNA, het Palestijnse Nationaal Gezag... op de westelijke kurdaan over in handen. Ja. En uh, tussen die twee partijen is uh, grote oneenigheid. Altijd over, over alles... Ja, het is heel concreet hoor. Um, er is een groot verschil van mening over de te volgen strategie. Er zijn ideologische verschillen. Zoals bekend is Hamas een islamistisch georiënteerde partij. Fatah is, hoewel al het overgrote deel van de Palestijnen moslim zijn, ook sterk islamitisch aangehoudt, maar is toch wat meer nationalistisch georiënteerd. Ja, Fatah is voor de mensen die het niet heel erg duidelijk op een netvlies hebben... maar het wel in lengte van jaren volgen, dat was de vleugel van Arafat in het verleden. Ja, ik maar en op het ogenblik geleid door zijn opvolger Mahmoud Abbas... die ook president van de PNA is, dus van het Palestijnse Nationaal Gezag is. Ja. Is hij verkiesbaar trouwens? Um, nou, uh, ik zei al, um, de presidentsverkiezingen, uh, daar is nog geen datum voor getrokken. Het gaat in eerste instantie nu om de gemeenteraadsverkiezingen. Die staan volgens Vattag nu gepland uh, op 20 oktober. Ja. En, en nogmaals, um, dat kan alleen als die twee grote partijen erover eens zijn. En dat is dus niet het geval. Nee, dus die vindt, dan uh, gaan die verkiezingen dus niet door? Nee, die, die, die kunnen eigenlijk dan niet doorgang vinden, want um, uh, ze zijn eenzijdig afgekondigd door Vattag. Uh, het zou dus theoretisch mogelijk zijn... om ze op de Westelijke over te organiseren. Maar dat zal betekenen um, dat... omdat het eenzijdig is uitgeroepen... dat Hamas het niet zal toestaan... dat het in de Strook van Gaza zal plaatsvinden. Ja. Dus um, het zal ook betekenen... dat Hamas natuurlijk op de Westelijke ukordanoven uh, nauwelijks ruimte zal krijgen... om zich politiek uh, te manifesteren. Ja. Dat is al heel lang het geval... maar dat zal zeker ook in de verkiezingstijd het geval zijn. Dus dan krijg je een, een, een verkiezing... die maar in een deel van die toch al versplinterde... Palestijnse gebieden plaatsvindt... waarbij... Tot nu toe de grootste partij, als we afgaan op de laatste parlementsverkiezingen... ook trouwens van de gemeenteraadsverkiezingen van 2005... de grootste partij zou dan niet meedoen. Dus dat levert uh, ja, eigenlijk niets op. Dat kan nooit een representatieve vertegenwoordiging voor de Palestijnen... op het gemeenteraadsniveau betekenen. En die lokale verkiezingen, als ik goed ben geïnformeerd... zouden juist de weg moeten banen voor die presidents- en parlementsverkiezingen... waar ik het daar straks over had. Klopt dat? Uh, nou, het ligt iets anders... Um, uh, mede onder druk van de publieke opinie in de Palestijnse gebieden... Um, zijn de twee grote partijen al geruime tijd bezig... om hun onderlinge geschillen bij te leggen. En dat is in eerste instantie gebeurd door bemiddeling van Egypte in 2011... en een jaar later nog een keer door Qatar. En toen is er in principe afgesproken dat er um, een, een tijdelijke regering zou komen... van bestaande uit technocraten, die uh, de ruimte zou krijgen... om behalve bestuur uh, uit te oefenen ook uh, verkiezingen voor het parlement voor uh, de president en voor de gemeenteraden te organiseren. Um, maar dat is al vrij spoedig misgegaan. Um, dat heeft te maken met het feit dat, um, ondanks dat er dus een druk is... vanuit de publieke opinie om te onderhandelen, dat toch op het praktisch-politieke niveau de verschillen zo groot zijn. Bijvoorbeeld Hamas steunde niet het initiatief van Fatah om eh, binnen de Verenigde Naties een uh, status voor de Palestijnse gebieden te vragen. He, dat is uh, vorig jaar gebeurd. Dat is uh, door Amerika tegengehouden. Uh, maar ook uh, vinden er nog steeds allerlei onderlinge treffens plaats. Er worden mensen over en weer gearresteerd. Um, dus dat, dat verziekt het klimaat om, om verdere stappen te zetten op die um, toenadering. Ja, met andere woorden, het is het wijder met de kraan open en het wordt maar niet beter. Het ziet er ongunstig uit. Ik heb tot nu toe alleen gehad over de, over de Palestijnen onderling. Maar daar zit natuurlijk dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van het feit dat die Palestijnse gebieden nog altijd bezet gebied zijn. En ook Israël en daar op de achtergrond uh, de westerse landen, vooral de Verenigde Staten, die willen eigenlijk ook geen uh, toenadering tussen die twee uh, partijen. Want het zou betekenen dat er een regering komt waarin een behalve Fatah wat nu het geval is, ook Hamas in zit. En eh, dat zou betekenen dat Hamas eh, deel uit gaat maken van het Palestijns bestuur. Dat er ook gelden naar de regering zullen gaan die, eh, waar Hamas in deelneemt. En dat wil... Het Westen niet, dat wil Israël niet. Dus ja. achter de schermen wordt er ook heel veel gedaan... Dat wil, Israël druk niet alleen, dat, wil, dat wil de Verenigde Staten van Amerika ook niet... want Hamas is volgens mij daar nog steeds geregistreerd... als een terroristische organisatie, of Dat niet? klopt, dat klopt. Uh, uh, uh, maar dus dat betekent dat er permanent druk uitgeoefend wordt... Ook op, en dat er afwegingen gemaakt worden... bijvoorbeeld aan de kant van fatah uh, streep de PNA of het niet erg riskant is om uh, inderdaad verdere stappen te zetten met Hamas... want dat zou wel eens kunnen betekenen dat de geldkraan uh, verder dichtgedraaid wordt. Dus er zijn ook factoren van buitenaf, afgezien van onderlinge tegenstellingen... die uh, maken dat dit proces zeer moeizaam gaat... en dat het onder andere tot uitering komt dat het... Uh, ja, bestuurlijk proces in termen van vertegen, gekozen vertegenwoordigers, dat dat eigenlijk plat ligt. Juist, dus we hebben het over verkiezingen die in zicht zijn, maar die zijn helemaal niet in zicht. Sterker nog, het is maar de vraag of überhaupt die verkiezingen voor een nieuw president of een nieuw parlement straks doorgaat. Ja, afhankelijk van of de toenadering vorderingen maakt en dat ziet er vrij somber uit, eerlijk gezegd. Sombere conclusie van Robert Soeterik. Ik dank u zeer. Straks na Tante Truzen en Henk en Ingrid introduceert Hero Brinkman nu de nieuwe doorsnee Nederlander. Maar eerst, toch een tumeur van Henk Spaan, weet u nog. Maandag vierden wij de duizendste uitzending. Luisteraars mailden ons met de vraag... of we nog één keer die ene van Henk Spaan konden uitzenden. Deze. Je moet het wel recht houden. Iets naar boven. Iets naar rechts nu. Nee, naar links. Een beetje omlaag. Twee millimeter meer naar rechts. Ja. Zo, nu even vasthouden, zei mijn vrouw. We waren schilderijen aan het ophangen boven het bed. Ik ben zo terug, even pluggen halen en haakjes, zei ze. Ik hield met twee handen het schilderij vast, net boven mijn macht. Dat je het voelt in je schouders en in je bovenarmen. Het duurde nogal. Ik bleef kalm. In de loop der jaren heb ik geleerd om niet te gaan schreeuwen. Schreeuwen heeft vaak een averechtse uitwerking. Puffend en steunend kwam mijn vrouw terug... sleurend aan het hoofdeinde van een honderd jaar oud boerenbed. Ik kende dat hoofdeinde wel. Het was al vier keer meeverhuisd, evenals het honderd jaar oude boerenbed. Mijn vrouw gooit zelden iets weg. Dit hoofdeinde komt tegen de muur, ik moet het even passen, zei ze. Ik sta al tien minuten met een schilderij boven mijn macht, zei ik. Leg het maar even op bed, zei ze. Ze schoof het hoofdeinde tegen de muur... Duw het bed eens aan, zei ze. Ik dacht dat we schilderijen zouden ophangen, zei ik. Ja, maar het bed staat nu van de muur af, dus kunnen we het hoofdeinde even passen, zei ze. Ik duwde het bed aan. Er vielen blauwe verfbladders op de hoofdkussens. Zal ik de stofzuiger even halen? Er zitten nu ook spinnenwebben op jouw hoofdkussen, zei ik. Trek eerst het bed even terug dan, zei ze. En een slak, kijk, hij kruipt uit zijn huisje op jouw hoofdkussen, zei ik. Trek terug dan, riep ze. Ik trok het bed terug. Ze schoof het hoofdeinde van het honderd jaar oude boerenbed weer opzij. Hou het schilderij eens omhoog. Ik moet even zien waar ik moet boren, zei ze. Ik hield het schilderij omhoog. Net boven mijn macht. Beetje naar rechts. Iets omhoog. Stukje naar rechts nog. Omlaag. Ja, ja. Naar links nu. Ja, ja, zo. Even vasthouden. Dan haal ik een potlood om een streepje te zetten, zei ze. Henk was dat op vele verzoek. Nogmaals, morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Vendeu <tot> seu terno, seu relógio, sua alma. E até o santo, ele vendeu com muita fé. Comprofiado pra fazer sua mortalha.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 Na brincadeira, pra tudo tudo se acabar na terça-feira. Erasmus, Erasmo Carlos met Kakacha Mechanica. Het is uh, zes minuten voor half elf. Bijna u luistert naar de KRO op Radio 1. Honor Ruding, dames en heren, weet u nog, kwam met Tante Truus. Geert Wilders kwam met Henk en Ingrid als benaming voor de doorsnee Nederlander. En nu introduceerde Hero Brinkman gisteren een nieuw archetype: de textielarbeider in Twente. Op de vraag hoeveel geld hij volgend jaar wil gaan bezuinigen, zei hij: Ik kan geen cijfers geven. Of denkt u werkelijk dat het de textielarbeider in Twente interesseert? Of mijn plannen 2, 3 of 4 miljard opleveren? Aukje, kom Goedemorgen. Goedemorgen. Conservator van het Museum Twente Wellen in Enschede. Hoeveel textielarbeiders zijn er eigenlijk nog? Nou, dat zijn er niet veel meer. Tenminste, uh, vergeleken met een uh, jaar 30, 40 uh, geleden. Ze uh, er dan een handjevol uh, medewerkers in de textielindustrie over. Juist, dus als uh, uh, Herol Brinkman zegt. Uh, denkt u werkelijk dat de, Twente, of de, de textielarbeider uit Twente dit uh, interesseert? Dan heeft hij het eigenlijk over niemand. Uh, nou, ik. <lacht> Ik denk dat hij met die vergelijking wel 30 of 40 jaar te laat komt. Natuurlijk, vroeger had je in Twente een heel groot leger aan textielarbeiders. En dat waren mensen die over het algemeen niet zoveel te verteren hadden. Die hadden niet zo'n heel goed leven. Maar dat is eigenlijk sinds de grote faillissementen... in eind jaren 70, begin jaren 80 ja. verdwenen, dit soort ja. arbeider in Twente. Ja. Is er überhaupt nog iets over van die textielindustrie daar bij u? Jawel. De, wat er over is, is een uh, bedrijf als Nijverdal en Katen. Dat is toch best wel een heel bekend bedrijf in Nederland en naar buiten. Um, maar dan heb je het niet meer over de textielindustrie zoals we die hier in Twente vroeger heel veel gehad hebben. Namelijk het maken van uh, mooie lapjes, uh, al dan niet bedrukt, voor de kleding. Uh, wat uh, Nijverdal in kater doet, is, uh, op, uh, is heel hoogwaardig uh, technologische textiel maken. Bijvoorbeeld voor de um, vliegtuigindustrie en voor de auto-industrie. Dus dat kun je niet meer vergelijken met vroeger met de textielarbeider. Ja, goed. Uh, in uh, Twents uh, Welle, uw museum, staat de ontwikkeling van de menscentraal van prehistorie tot, uh, tot in nu. Hè, in, uh, in, in, in Twents perspectief. Ja. Kunnen we daar die textielarbeider eigenlijk terugvinden? Ja, dat kunt u zeker wel. Heeft hij ook een naam? Nee, die heeft niet echt een naam, nee. Oh, nee? Nee, dat denk ik niet, nee. nee. Er, er is toch een wever, die heet Berend? Ja, wij hebben een wever, die heet Berend. Uh, maar dat zou ik niet willen zeggen dat dat nou representatief is voor uh, de textielarbeiders van het oh, Ik maar dacht, goed, ik heb Heerl Bringman even gered door te zeggen, hij moet Berend roepen voortaan. <laughs> nou, daar ga ik niet over. Nee, <laughs> goed. Uh, Waar zijn überhaupt nog wel textielarbeiders uh, te vinden? Nou, de textielarbeiders, um, kijk laat, laat ik het zo zeggen, ik heb het niet uh, gehoord wat meneer Brinkman heeft gezegd, uh, ik heb er alleen een klein stukje over gelezen, ja. maar ik denk dat de, de textielarbeiders zoals hij dat bedoelt, uh, dan moet je toch kijken in uh, landen in Oost-Europa uh, en in Azië, want ik denk dat hij doelt op de omstandigheden waaronder die mensen leven, uh, inderdaad misschien vergelijkbaar met de Twente textielarbeider van vroeger. Maar de, dan moet je echt een heel eind weggaan. En zeker niet hier in Nederland. Juist, goed. Ik dank u zeer voor de toelichting, Actie Komendijk, conservator van het Museum Twente Welle in Enschede. Ik dank u wel. Dank u wel. Dag. Ja, ze was al in mijn uitzending. En toen met Ten Kaarten. Want Ten Kaarten, dat is de dus stammend uit die textiel. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, ja. Die hebben nu een. een, een, een weet je weet dat Mark Rutte. via de NAVO. die bergbommenproject heeft binnengetrokken voor Nederland? Ja. En dat komt omdat Ten Kaarten iets heeft ontwikkeld. Ja. Yeah om dat aan te passen. En dat heeft die persoon toeverteld bij mij in de beurs, uh, de directeur van Tekate. Maar dus de, de textiel, de oude textielindustrie. En dan laat, zie je meteen de achterlijkheid van, van zulke politici. Ja. We zijn een high-tech land. Ja. En in een high-tech land maakt Tenkate niet meer stomme stof die concurrerend is aan massaproductie te zijn. Nee, die maakt iets waarmee je bergbommen kan afdekken ja. en kan oplossen en waardoor je veel geld ervoor betaalt. Maar even ter verdediging van Hugo Brinkman, ja. uh, die heeft waarschijnlijk gewoon bedoeld iemand die uh, niet per definitie heel hoog is opgeleid en ja. niet met Jaarrekeningen ja. op zijn schoot uh, door het leven gaat. Nee, maar de mensen die uh, dit soort dingen uitvinden, Sven. Uh, ik heb ook geen verstand van jaarrekeningen. Maar ik kan wel heel goede radio maken. En ik ken mensen die helemaal niet zo hoog zijn opgeleid. Ik weet niet wat voor opleiding heeft Felix Murders. Maar die is een van de beste radiomakers die we kennen. Ja. En volgens mij, ik weet niet. Kijk, een van de maat. Ja, en volgens mij heeft Felix Murders niet echt een uh, heel hoge opleiding. Ik, ik heb geen idee. Donald, heb jij enig idee of Felix Murders een hoge opleiding heeft? Ik heb geen flow. Nou, maar het lijkt mij wel. Ja, dan kijk wat voor radio hij maakt. Ja. Dus, nee, maar, maar... jij bent jurist? Ja. En, en, en, en, en, en wat, voor wat voor opleiding heb jij? <laughs> ik ben gewoon net de school voor journalistiek. de journalistiek. Windersheim? Nee, de... nee, nee in, in, in, Utrecht, in Utrecht. Ja, dus heb je, je alleen school voor journalistiek gedaan. Ja. En welk jaar ben je afgestudeerd? In 1992. Jezus, nou ja, de school voor journalistiek levert ook niet. Weet je wie ik straks allemaal heb? <laughs> wat bedoel he? je daar nou weer mee? <laughs> nou, ik bedoel... Uh, nee, een grapje. weer wanneer begint over? 5 september. En, maar dan heb je dus twee, en dan zit je op de avond van de verkiezingen. Uh, ja, ook. En wie ga je dan Dat nemen? Dat, uh, dat, dat zal ik je allemaal nog melden als het nou, zover is. Weet je wat de idee zal zijn? De nieuwe ja. premier van Nederland, ja. Emiel Roemer. Ja. En wat ik erg leuk vind... Nou, dat valt nog te bezien, toch? Nou, De nummer 7 van de lijst, Sharon ja. Gersthuizen. Ja? Gersthuizen ja. Die is zometeen mijn gast. Ja. En wat erg leuk is... Ik heb ook de CEO van Google Benelux. Want die heeft groot nieuws. En welke partij was nou de eerste partij... als het gaat om internetgebruik, Sven Kokkelman? De SP. Ja, met zijn virals en zo. Dus het wordt de een beloofde heel spannende uitzending te worden. Ja. En... En, uh, we, gaat, die, gaat die directeur van Google Benelux zeggen dat hij beschikbaar is voor ministerspost? Ik denk dat de directeur van Google Benelux gaat zeggen dat hij SP gaat stemmen. Het is een 48-jarige vent. We ja. hadden net als opwarmertje Bruce Springsteen in de studio. Dus ja, nee, ik, ik, ik, wie weet. Ik, misschien gaat Google wel en de SP ja, ondersteunen. Dat moet, je, dat moet je vragen, want ik weet dat Emil Romer bezig is met een schaduwlijstje. Want ja. hij heeft natuurlijk bewindspersonen nodig. Oh, dan maar die heeft de l 8 s, -S Jan Marijnissen, dus Harry van Bommel. Ey, ik stem al vanaf 98 SP, hè, dus uh, ik, uh, ik heb wel wat te zeggen. Luisteraars, u... <laughs> ja. Sven, ben je er morgen weer of heb je weer ah, de vrijdagse nee, vrij? Nee, okay. nee, nee, nee, nee. Morgen ben ik morgen. niet in de studio, zit ik op de golfbaan bij Apcode. Luisteraars, we gaan voor zo meteen... Voor je programma of voor jezelf? Voor mijn programma. Ah, ah, okay. ja. <laughs> Luisteraars, zo meteen in prime time. Echt, u moet luisteren. Uh, het wordt een hele leuke uitzending. Maar dat doen we allemaal na de warme, zeer aangename stem van Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Nederland telt meer dan een half miljoen werklozen. De teller stond vorige maand op 510.000. Dat is een nieuw record, zegt het CBS. De laatste keer dat er een half miljoen werklozen was, was in 1996. Werkloosheid is vorige maand gestegen naar 6,5 procent. De Noord-Franse stad Amiens zijn vijf mensen gearresteerd voor de rellen... waarbij eerder deze week bijna twintig agenten gewond raakten. Arrestanten zijn tussen de 15 en 30 jaar oud... en het zijn de eerste arrestaties in verband met die rellen begin deze week. De Democratische Republiek Congo zijn zo'n 60 mijnwerkers omgekomen toen een schacht instortte. Het ongeluk gebeurde in een afgelegen gebied in het noordoosten van het land. Toen de schacht het begaf, waren de kompels 100 meter onder de grond aan het werk. En een Russisch passagiersvliegtuig heeft een voorzorgslanding gemaakt op IJsland na een bommelding. De Airbus van Aeroflot was met ruim 250 passagiers op weg van New York naar Moskou. Toen er bij de luchtvaartmaatschappij een telefoontje binnenkwam dat er een bom aan boord was. Het toestel staat nu op IJsland en wordt doorzocht. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Ah, en verkeersinformatie: twee files. De A28 Utrecht Amersfoort bij de afrit Den Dolder staat drie kilometer. De tweede file op de A50 Arnhem richting Os voor knop e Ewijk drie kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Premtime. Met Naida Aurangzeb en Prem Radakishun. It's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 van Premtime geven tot eind augustus. De kandidaatkamerleden die in relatieve anonimiteit dit land gaan regeren... volop de ruimte om zich aan u voor te stellen. Vandaag is onze gast Sharon Maria Jacoba Gerarda Gesthuizen. Het is een mondvol, geboren in Nijmegen op 23 januari 76. Ze is nu Tweede Kamerlid voor de SB en nummer 7 op de lijst voor de Tweede Kamer. Zij wordt één van de 150 mensen die ons na 12 september... zullen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal... Of wordt zij minister? Van justitie bijvoorbeeld. En kan de SP behalve protesteren ook regeren? Dat de, is de vraag. De spelregels van Primetime zijn niet veranderd. Voor vragen aan Sharon Gesthuizen, op aanmerkingen of wat dan ook... mag u bellen, mailen en tweeten. 0800-1121 apenstaart en hekje Primtime Radio 1. Het is donderdag 16 augustus 2012 live vanuit Hilversum. Welkom bij Sharon Time. <laughs> En zo meteen hebben wij grote nieuws van Google. Maar eerst mevrouw Gesthuizen. Drie vragen in één. Waar bent u opgegroeid? Waarom wilde u volksvertegenwoordiger worden? En waarom voor de SP? Ik ben opgegroeid in Milling aan de Rijn. Goedemorgen. Bon. Uh, Daar is uh, die groenschool. Die groenschool? Oh, ja. ja, van van aan de rand. Waar toen die nazi-jongens waren. Ja, ja, daar, daar ja. ben ik toe geweest, met primtime. Ik vond die jongens verschrikkelijk leuk. Die ja. uh, helemaal, hadden helemaal het natiegebeuren bestudeerd. En ik vond dat die school het toen fantastisch heeft aangepakt. Maar, Mevrouw uh, Gesterhuizen kijkt je aan alsof ze niet weet ja, waar je Had je, het aan Rijn, toen jij opgroeide, want we kennen elkaar, Shanna, dus ik gaat niet duren. Had jij toen je opgroeide ook al dat rechtsextremisme in je jeugd? Uh, nee, helemaal niet. was natuurlijk wel. Uh, ja, je merkt wel, als je opgroeit in een dorp aan de Duitse grens dat heel veel mensen de oorlog hebben meegemaakt. Mijn ouders zijn geëvacueerd in de tijd van de oorlog. En ja, mijn moeder heeft haar, haar vader verloren in, uh, tijdens een bombardement. Uh, en ja, mijn vader heeft ondergedoken gezeten. En, uh, of niet ondergedoken gezeten, maar hij is ondergebracht een tijdje bij, uh, bij mensen die uh, niet zo in de frontlinie wonen. Dus ja, dat, dat zijn heftige dingen. En werkt dat door in je opvoeding? Ik denk dat mijn ouders, uh, net als heel veel mensen die, in de, die de oorlog hebben meegemaakt, ze waren heel klein. En die daarna de, zeg maar, de ontberingen van het opgroeien in een land wat deels verwoest is en wat ook veel armoede kent wat helemaal opnieuw opgebouwd moet worden dat zijn mensen die gewend zijn om het met heel weinig te doen. En uh, aan de ene kant zijn ze dus ook uh, de mensen die zoiets hebben: van nou, uh, wat hebben we het nu goed? Ja? Maar ze zijn ook gewend om ontzettend hard te werken. En uh, dat doen mijn ouders ook tot op de dag van vandaag. Terwijl ze dik in de zeventig zijn, allebei nog steeds. En uit wat voor soort politieke nest kom je? Ja, zij waren niet zo heel veel met politiek bezig. Maar het was natuurlijk wel uh, ja, arbeidersmilieu. Ja? Dus, B van de A. Van de A. Ja, zij stemden vroeger, Partij van de Arbeid, ja. ja. En wat vinden ze ervan dat hun dochter nu een SP'er is? Ja, zij stemmen nu al jaren SP. Uh, en dat heeft toch wel uh, te maken met, dat, uh, met het, ja, het, wat het kok toen zelf zei. Het verliezen van de ideologische veren van de Partij van de Arbeid. Waardoor denk ik heel veel mensen van die leeftijd zich daar ook niet mee herkennen. En is dat ook de reden waarom jij van de SP bent? Ja, um, ik ben. Uh, toen ik 18 was, mocht ik meteen stemmen. Wat een feest was dat. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Ben je net een maand 18? Hoe oh, is het bij jou gegaan? Wat ik doe met mijn kinderen... zodra ze 18 worden en ze mogen stemmen... dan moeten ze verplicht de eerste keer met mij mee. Dan gaan we yeah. echt naar het werk. Kijk, ik heb in een dictatuur gewoond... onder ja. deze boters in Suriname. En uh, toen werd ik 18... toen ik net de eerste verkiezingen zou stemmen. Toen was het nog 21 jaar. Oh. En toen zouden ze het veranderen. En toen kwam uh, uh, uh, dus de, de, de staatsgreep. En ik heb toen niet mogen... Ik heb dus nooit in Suriname kunnen stemmen. En ik weet, toen ik in Nederland voor het eerst mocht... Stemmen, was ik zo blij. Ja, trots ben ja. je toch? En o, dus spannend. ik breng mijn kinderen steeds. Ja. Ik Maak je dan ook een, een foto op van wat? je kind? Maak nee, je nee, een nee, foto gaan, dus bij ik, de eerste stap. Nee, nee, ik zeg altijd tegen ze... Ik vind dat mijn taak als ouder is dat ja. ik moet wijzen wat het belang is van verkiezingen. Jij stemt mee. We hebben thuis hele discussies. Ik heb een tweede <laughs> dochter. Die is een milieuterrorist. Die doet altijd de lampen uit. Ondertussen vliegt ze de hele wereld over. <laughs> stemt en ze groen mee? Dus, ja, dus typisch zo GroenLinks stemmen, weet je wel. Zogenaamd voor het milieu, thuis de lampen uitzetten, maar ze wil overal bij de auto gaan, is te lui op de fietsen, reis de hele wereld over, <lacht> en dan zegt ze, ja, ik ben voor het milieu. <laughs> ja, ja dat, dat, dat soort type milieu. Maar ik weet nog, toen ze we gaan stemmen, en ik stem SP. Maar mijn ja. andere zoon, die heeft, de zoon heeft D66 gestemd, de eerste keer, dus ik laat ze zelf maar dan, dan heb je het toch niet de goed de gedaan hoor, Pern. Nee, natuurlijk Jij wel. een echt overtuigde Jij SP. Je bent toch ook zo'n van de A. Of Je bent zo'n 66-gul. Nee, goed, ook niet. Maar in Jezus ieder geval geen SP. Van... Maar in ieder geval ja. geen SP, want je zegt opgegroeid aan die Duitse grens. Ja. Wat ik toch met de SP blijf hebben, is dat nationalistische. Waarvan ik altijd dan maar denk, als de verkeerde wind strijdt, dan kan het eng nationalisme worden. Enge naar binnengekeerdheid. Nee, ik denk niet dat wij nationalistisch zijn. Of Dat, weet, dat weet ik. Ik denk dat er, dat er twee grote verschillen zijn... tussen partijen die aan, uh, aan echt populisme doen... en uh, aan, aan nationalisme... en aan een partij zoals de SP... die heel graag wil dat het volk meer betrokken wordt... bij de democratie. Kijk, Wij zijn voor wel een, een, een lijn... die uh, heel erg dicht ligt... bij wat de mensen in het land willen. Ja. En, en dan iedereen, niet een bestuurlijke elite. Ja. En wat de mensen en dat in het is land willen? Dan ik ga roepen even... wat de peilingen zeggen dat je moet roepen ja. natuurlijk. Ja, en toch denk ik, is het toch niet ook een beetje. Want Emiel Roemer, lijsttrekker SP, die zegt vandaag, voor de voorpagina van het Financieel Dagblad: Moet ik die belachelijke boete betalen als het tekort groter is dan 3%? Maar over my dat, dead body. Wat denk je dat ze in andere landen doen? Denk ja. je werkelijk dat dat Maar het van... gaat mij even over die ja, maar... zin: Over my dead body. Dan denk ik, dat is een zin ja. waar natuurlijk heel veel pvv aanhang ook erg blij is. Dus als je dat zo kunt doen. Wat is dat? Naïda Orangsep, ik je even ja. de ja. geschiedenis ja. halen? 1985. <laughs> Margaret Thatcher met haar ja. Ja. I'm going ja. back, dit is ja. wat uw ja. Roemer doet. Dit is politiek op minister-presidentieel Pre niveau. Ga eens even, we In gaan het straks Engels. praten met, met, met uh, de directeur Google Benelux, Pim van der Veld. Maar voordat het programma begon, zei u tegen mij toen u dit las... moet ik die belachelijke boete betalen als het kort groter is dan 3 Over mijn dead body. U zei tegen mij voordat de microfoon aanging... 140 tekens is de maatstaf. De realiteit is vele malen ingewikkelder. Dus Roemer doet niks anders dan 140 tekens. Klopt dat, meneer, meneer Veld, zei u dat echt? Nou ja, kijk, je ziet natuurlijk ah. dat ondanks het feit dat het internet alle informatie beschikbaar maakt en dat is ook het grootste nieuws wat wij zo gaan vertellen He, we hebben met Google Even terug naar roer uh, 140 klip tekens, klip tekens nou, nee, in de maatschappij. Je, je ziet gewoon dat de sociale media tegenwoordig het debat aanslingeren en dat die 140 tekens dus ontzettend belangrijk is om dat goed te kunnen en goed te doen. En daar ik heb ze ja. niet geteld, maar bedoel, ik zou een me met... van de redenen waarom ik niet Twitter, maar zal ik het nog wat erger maken? Het ja. is nog veel extremer. Het is nog veel extremer. Weet je wat wij namelijk iedere dinsdag in de kamer moeten doen als hij draait? Stemmen dan ben je voor of dan ben je tegen. En zo simpel is het leven. Soms soms moet je gewoon ja. kiezen. En dan is er heel veel ruimte voor nuance tijdens het debat. En dan kun je heel erg zeggen... mits en maar en tenzij en we willen het niet als... Et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk moet je zeggen: ben jij voor of ben je tegen? Ben je het voor het overdragen van macht en soevereiniteit aan de Europese ja. Unie? Of wil je dat stapsgewijs doen? En wil je het voor Nederland tegen? Maar we, ween, maar we weten ook, nemen? Als we even kijken naar de VS. Hè? Want, uh, nee, je, je, je moet niet naar Ida. We gaan Voor en tegen. Nee, nee, nee. Een wereld van voor en tegen is een simplistische wereld. Are you for us or against us? Nee, nee even, even even even naar naar, Ida, maar dat is hele. We alleen begonnen met de andere kant van de wereld. Is dat de wereld waar je nu wilt leven? Dat het zo makkelijk is voor even waar er nooit een keuze Ik, wordt gemaakt, Naida. Ja, dat is het punt. We gaan uiteindelijk. T misschien komen is het voor de keuze. Moeten we, ja, maar we kunnen niet zeggen we betalen een beetje wel en we betalen een beetje niet. Dat hebben we met Hildebrand ook gezegd. Zwanger. Je bent niet voor, een beetje ja. voor en een beetje tegen de, de, tegen de doos van. Maar simplistische leiders. Niet, in 140 gegevens. Mark Rutte 140 140 is een simplistische leider. Ja. Ja. Alexander ja. Emiel Roemer is de meest belezen, juridieke leider Ach, tuurlijk, van maar de politieke partij. Hij is de grote roerganger uit Boksmeer. Het is niet eerlijk. Ik stem ook SP. Ja. Ja. nee nee nee, ik moet niks, ik moet niks. Nee, maar waar het om gaat is dat andere landen betalen die boete ook niet. Denk je werkelijk dat er ooit al eens één land is geweest... dat die boete zo eventjes heeft betaald? Dat staat gewoon niet. een andere land kan het ook niet doen, zeker. En heel veel andere landen gaan die 3% norm ook niet halen. We moeten elkaar met z'n allen in Europa helpen. Niet elkaar opjutten. Mensen die het echt verkeerd aanpakken... in het verleden veel verkeerd hebben aangepakt. Italië, Griekenland, Spanje... die moeten een tik op de vingers krijgen. Dat moet ook gewoon ingegrepen worden. Maar een land twee dingen. Emiel Roemer, en ik laat alle luisteraars aan... Is anderhalf jaar geleden naar Griekenland gegaan. Ja. Ga maar kijken naar de uitzending van Power Witte Witteman, wat hij daar heeft gezegd. Dat is uiteindelijk anderhalf jaar later gebeurd. Als ze anderhalf jaar ja. eerder hadden geluisterd naar de grote Emu Roemer... De hadden ze ontzettende bespraken. Maar Roemer. luisteraars, we zitten in de studio in Hilversum. U kunt hier door alle beperkingen en beveiliging. Kijk ook weer, dat is weer ook... Uh, hè, we zitten onbelastinggeld betaald met kan <laughs> Iedereen binnenkomen. Hier moet je pasjes en dinges moeten omhoog. goed naar kunnen over praten. Maar u kunt wel bellen, mailen en tweeten. Er wordt veel gebeld, gemaild en Getweet 0800 1121. Meld naar Premtime Apenstad NTH.nl. Twitter naar Hekke Premtime Radio in Sharon. We hebben dit niet omdat ik weet dat het een van je favoriete liederen is. En dit slaat ook meteen op de vraag die Naida zo net stelde. Kom maar. <laughs> Ja, je dacht dat ik op zou springen, hè, dat ik zou zitten. Maar ik zit wel te swingen Maar wat stop. ik wel leuk vind, en dat, want, want, die, die sta, you can't start a fire without a spark. Ja. En dat, Naida. Ik heb gewoon wel weer. Ja, ik ook. En dat, en dat is die kop. Je moet iemand hebben die zegt, ja. ik hou een vuurtje bij ja. iets. Ik, ik, ik, ik steek klopt. het in brand. En dan kijken ja. we of het een veebrand wordt. Moet ook, of dat het... klopt, ik ben het helemaal met je eens. Maar je moet ook mensen blijven hebben die zich blijven afvragen... zijn dit 140 tekens of is er... Meer. Nou, mag, ik, mag ik even? We gaan, een, oh ja, nee, sorry, we, we gaan zo met jou ja, door, maar ja. we gaan even naar die 140 tekens. Want bij ons aan tafel zijn we blij mee. De, de directeur van Google Benelux. Ik noemde u de Googleman, Pim van der Veld. U heeft groot nieuws voor ons. Ja, nou ja, we hebben gisteren een verkiezingswebsite gelanceerd... googlenl verkiezingen. waar we dus proberen om alle informatie die erover verkiezingen is... op één plek samen te binden waar iedereen dat kan vinden. En eigenlijk bestaat het uit drie onderdelen. Eén, um, uh, een aantal knoppen waarmee je de grote, de grote thema's van de verkiezingen... en het nieuws van alle partijen in één knop kunt vinden. Mm -hmm. Tweede is, we geven de zoektrends weer op uh, zowel de lijsttrekkers als de partijen. En ten derde introduceren we daar Google Hangouts. En uh, nou, Google Hangouts is eigenlijk een soort videogesprek wat je met tien mensen tegelijk kunt houden. Maar het bijzondere is dat je het ook direct live kunt uitzenden. En er zullen heel veel politici ja. gebruik van maken in de komende periode... om op die manier rechtstreeks met hun kiezers in debat te gaan. Wat ik niet helemaal begrijp van dat Google Hangout... hoe moet ik dat zien? Zitten die mensen dan ergens op één plek? Nee, of kan is... je gewoon vanuit je huis achter een... Ja, zitten. Nou, dat is juist het bijzondere... dat je eigenlijk op elk moment... kun je zo'n hangout organiseren... kunnen mensen zich daarbij voegen... en kun je een debat hebben. Dus je hoeft niet naar een regenachtig pleintje... en dan maar te hopen dat er geïnteresseerde kiezers komen. Je kunt rechtstreeks contact hebben met kiezers... en daar een debat voeren. Gisteren was het bijvoorbeeld een over de toekomst van sociale media... en de rol in de politiek met Meili Vos. Aanstaande maandag doet Sibrand Buma dit. En ik geloof ook dat Sharon ja. volgende week... ook een Google Hangout doet tussen ja, half acht en negen. De 24ste mag ik... Hartstikke leuk. Ja. Ja. En mag ik dus dan... Wordt dat door Google? Jullie organiseren dat? Nee, nee, nee, iedereen kan dit organiseren. Dit wordt, ik denk, door NRC, door NRC ja. gedaan. Elke, okay. elke dag tussen half negen en negen. En dat maar... is voor een politicus natuurlijk niet leuker dan zeg maar, nou, ja, wat we hier uh, ook wel uh, meemaken. Dat mensen gewoon uh, direct een vraag kunnen stellen. Dat is echt heel ja. erg leuk in verkiezingstijd. Ja. En waar jij aan meedoet, ik zeg nu ook maar even jij. We zijn nog goed ja. van dezelfde leeftijd. De ja. <laughs> uh, jij doet dan mee aan het initiatief van de NRC. Dat is een initiatief ja. tussen NRC en Google. Ja, wij, maken dat, wij helpen de NRC om dat te organiseren. Ja. Maar er zijn veel meer hangouts die georganiseerd zullen worden. Even om een beeld te geven... Tijdens de verkiezingen in Griekenland waren er bijvoorbeeld 90 politici... die een hangout hebben gedaan. Mm -hmm. Obama doet dit nog steeds heel regelmatig. En bij de laatste hangout hebben 700.000 mensen meegekeken. En wat doet Google dit? Jullie zijn een commercieel bedrijf. Doekoe wil je maken? Waar zit de doekoe hierin? Nou, wat, nee, wij, Onze missie is om alle informatie te organiseren... beschikbaar en uh, relevant te maken. Jullie en maken en ons werk makkelijker. Nou ja, eigenlijk willen, wij de, <laughs> wij, eigenlijk willen wij voor de kiezers makkelijker maken... om te kijken wat vinden partijen nou? Ja. Wat zijn de zoektrends op de lijsttrekkers. We hebben vorige keer gezien... Nee, maar waar is het financieel belang? Je bent een commerciële ondernemer, Google. Oh, de, de, de, de is ons financieel belang je zit helemaal niet hier. Maar het is gewoon een dienst die wij ge hebben gemaakt... voor gebruikers. van der de Veldt, je hebt algemeen economie gestudeerd. Je bent ongeveer in <laughs> foto als ik. Je 48, je bent een hele slimme man. Uh, want ik zou je ooit interviewen... Ik, ik, kijk, ik maak mijn primetime nu... Vragen we steeds iemand te gast. omdat ik weet dat het lief bij de bevolking. En je komt ook hier. je neemt je tijd voor mm -hmm. ons. en dat doe je omdat je weet dat mensen naar die site gaan. En dan ja. ga je ergens verdienen. Het dus waar verdien je dan? Nou, wij verdienen. Oké, okay, je vraagt. waar verdienen wij ons geld aan? Wij verdienen ons geld. met het feit dat bedrijven gevonden kunnen worden. op het internet. Overigens, trouwens, ook iets wat ik. Eh, een klein beetje mis in de verkiezingsprogramma's. maar aan deze verkiezingssite. verdienen we niet rechtstreeks geld. Er staan geen advertenties naast. Oké, okay, daar okay. staan okay. geen advertenties naast. Op Google ja. Nederland. Okay. Uh, als je iets zoekt. en je zoekt bijvoorbeeld. Uh, Hotel Parijs of je zoekt Breinwolf ja. Friesland. dan vind je een bedrijf, yes. kun je daarop klikken. Nou, en dan gaan we maar dat dan nu niet doen. doen. Dus SP, maar Niets. kan de SP niet op banners zetten dat zodra iemand zoekt toch net Europa... dat je dan ziet SP gelijk toen, gelijk nu, gelijk in de toekomst over Europa? Nou, ik, ik, ik zou je zeggen dat als je nu op de grote thema zoekt in Google... dan zie je ook advertenties van politieke partijen en ja. terecht. Want die willen gewoon natuurlijk mm -hmm. rechtstreeks op vragen mm -hmm. op dat moment bij die kiezersstand duidelijk, maar, duidelijk <coughs> maken. Luisteraars die denken van, hé, hey, ik wil wel meedoen aan die hang-out. Hoe gaat dat als luisteraars bijvoorbeeld met jou in gesprek willen, Sharon? Volgens mij kunnen ze mailen, ze kunnen hun vragen van tevoren mailen... naar een uh, bepaald... Uh... Adres, dit is dan wel uh, nou, bij, dat klopt. bij nrc, via... hoor ja. directdenhaag.nrc.nl. Okay, ja. ja. En uh, volgens mij kunnen ze ook bellen en mailen ja, en twitteren. En ja. tijdens en alles de hangout ja. kunnen ja. ze dus de mensen die meekijken via Google+. Kunnen rechtstreeks hun commentaar geven. dan word ik naar google.nl ja. en dan naar google+. Plus. En dan zie ik een... een ja, ja, ik ben een digibet. Het is onhandig. En dat wordt ook uitgezonden op YouTube, geloof ja. ik, ja. tegelijkertijd. Ja. Wat ik ja. wel ik vind, ik heb een iPhone. En ik heb dus geprobeerd om daarop te komen, dat Google verkiezingen en Google+. Dat lukte mij niet gemakkelijk met mijn iPhone. Wacht, dat is toch wel weer onhandig. Ja, nou, ik laat ik, wel ik, wel ik wel zo even van. kijken naar jouw iPhone dan. Want, ik bedoel, <laughs> ja. het, het, die van Sharon hier. Ja, Sharon, ja, ik weet we, we. niet of ik okay. dat moet afgeven. Ja. Dus, en een Android doe ik niet, hoor, want dat klinkt bijna als een nee, iPhone. Ja, ja. Wat ik heb een die website, Samsung. Is die, website is, die website is gewoon van ja. alle toestellen, okay, alles beschikbaar. Ja hoor, dat ja. werkt wel. ik heb een Samsung. Is dat Android? Die jij nu in je hand hebt. Prem zwaart nu met zijn telefoon. is een Samsung X2. Dat is de Android. Ja, okay, ja. En wat is het verschil ja. tussen. Luister nee, nee, gaan we niet doe doen. Niet, want Android vind ik zo, dat klinkt als een ziekte, dus dat doe ik sowieso niet aan. Ja, doe gewoon. Nou, ik vond je het het, heel het leuke, leuk. hardwerken. kan komen. Ik mag gratis reclame maken. Ik nee, je bedoel, als, maar je hebt brand, dus een niet werkende iPhone, als nee, ik zo fijn ja, mag maar zijn. Maar weet je, van en als je mijn Android je, zou gebruiken, niet, dan kan ik het je zo laten zien. Goed, luisteraars. we gaan naar de bellen. Goedemorgen, Ralf. Sorry dat je zo lang moest wachten, maar het is te gezellig. Zeg het maar. Ja, ik, daar ben ik. <tie> Kom, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, waar ik nou problemen mee heb... is dat, mm -hmm. dat deze partij in wezen onder valse vlag vaart. Het is, iedereen doet maar of het een normale partij is, maar het is gewoon een... een, een Welke een bezig, partij? De SP. Aha, uh -huh, waarom? Het is een, een, pom, een, een, een, een groepering, een en een, een zeer linkse beweging, communistisch ge ja. georiënteerd op China. Ik, ik ja. ook, ze hebben ook in China, in, in Suriname, dat, uh, dat zou je misschien niet weten... In, 1974 hadden ze goede contacten... met het Marxistisch-Leninistisch front daar. En daar ja, ja, van de... Brambeer die vermoord is... voor de vrijheid van Suriname. Een van de weinige mensen waarvan ik weet... dat hij nooit met de koep heeft meegedaan. Een van de meest integere mensen die er was op aarde. Brambeer die vermoord is door Daisy Bouterse. ja. En daar had de SP contact mee en die ondersteunde ze... toen de rest van Nederland wegkeek... toen de dictator de macht in het land overnam Ralf. Ja, nee, maar het gaat dus om een drukkerij... die ze toen ges geschonken hebben. Aan ja, de... aan Brambeer. En wat is er ja. mis mee? Weet je hoe belangrijk die drukkerij was... Voor de moord op de arme landbouwer Mehees door militairen en zonder de hulp van de marxisten, toen de P van de geabandoneerd heeft, een leger heeft gegeven voor half, hoe durf je dit te zeggen? Nou, ik, ik dat durf ik makkelijk. Dat is niet zo moeilijk, want het, nogmaals, kijk eens naar China. Wat daar gebeurt is dus met, een, met een partij, de dus, SP die daar volledig achter ja. staat. Hè, achter die moordpartijen die daar in China uitgevoerd zijn. Dat is altijd door de, door de, door de SP. U vertrouwt is dat de altijd... partij niet ja, Ik Ralf. wil nu ook wel even ingrijpen, want ik vind ook nogal wat dat, ja. wat meneer uh, hier zegt. Meneer uh, uh, uh, Ralf. XX, ja, Ralf, inderdaad. Ja. ja want nou ja, u zegt zijn, hier natuurlijk dat u ja, ze nee, maar ze u zegt ze op... hier natuurlijk dat wij moorden steunen. Ja, wij zijn op... in de kamer de ze... nee, nee, U heeft nee, dat vast wel meegekregen de partij die het vaakst tegen internationale missies stemt... omdat wij geloven dat je niet zomaar naar een land toe moet gaan... omdat je denkt dat je daar de, de democratie uh, in kunt bombarderen. Wij zijn juist een ontzettend pacifistische partij. Dat is het eerste punt wat ik wil maken. En het tweede ja. punt is... Ja, u heeft net ook met, met Prem natuurlijk een discussie gevoerd... over een, een situatie in het verleden. Uh, uh, u heeft daar een andere visie op uh, dan, uh, dan Prem... Uh, u heeft daar ook een andere visie op dan ik daarop uh, nahoud. maar volgens mij heeft het niet zo heel veel zin om daar een grote ruzie over te maken. Volgens mij moeten we kijken naar de manier waarop de, de partij zich... sinds de jaren 70, toen we werden opgericht, heeft ontwikkeld. En de partij is geen communistische partij... en de partij heeft ook geen bannen met communistische regimes. Wij zijn een socialistische partij... en dat betekent dat we strijden tegen de tweedeling in ons land... Ja. misschien kunt u daar uh, betere vragen over stellen? Nee, dat, dat lijkt me toch echt niet. Het is echt een partij, een activistische partij... met destijds met mantelorganisaties. Hè. Ja, we zijn wel activistisch, dat klopt. We vervoeren ja. actie met postbodes, met thuiszorgmedewerkers... Ja. met ja. docenten, met mensen in het speciaal ja. onderwijs. U bent zelfs opge, je bent zelfs opgepakt tijdens ja, je actievoeders, de actievoeders, Ja, met postbodes. Dat was ja. geen ja, communistische actie, weet je. Wij strijden ja. als socialisten voor, u tegen stemt Ralf, u stemt duidelijk niet op de SP. Nee, maar luister, is de waarheid. Wat ga je stemmen, Ralf? Ralf, wat ga je stemmen? Ja, VVD natuurlijk. Ah, oh ja, dat ja, is een goede partij. Ja. Geworteld, geworteld in oorlogen en geld gevoerd. Nee, en nee, nooit nee. afgewezen de ja. oorlog in Vietnam. Waar de ja. onschuldige mensen zijn vermoord. Nooit afgewezen de ongeldige oorlog van Ma Ma Weapons of Mass Destruction nou. van George W. Bush. Als ze hondje achtergelopen zijn hebben, achter Johnson in Vietnam. VVD en dan juist. kom jij praten. Ralph, ik ja. vind het heel lief dat je hebt gebeld. Maar ik stel voor dat je bij WNL een eigen programma kreeg. Dankjewel voor het bellen. Um, ik heb hier een paar vragen vragen nu we toch bezig zijn. Jan ja, Bakker van aan anne Parochie uh, uh, Shannon, yeah. die afdracht. Een van de redenen, luisteraars, waarom ik op de SP stem is omdat de ik mensen ook. daar niet zijn, omdat ze zakkenvullers zijn, maar een deel van hun inkomen afstaan. Hij vraagt, hoe lang wil je dat blijven doen? Oh, wat even. Ik hoor, hij is weg, toch? Oh, uh, oké. Okay, sorry, oh. Hoor, luisteraars, <laughs> want ik hoor nog een half doorgaan. Yeah. Uh, die, de vraag van Jan Bakker van Sint-Anne Parochie is, hoe lang uh, ga je dit blijven doen? Want als je groter wordt, heb je straks een probleem. Ja, ik zal eerlijk zeggen, die vroeg dan straks van waarom heb jij op de SP gestemd toen je 18 was. Ja, dat was onder andere omdat ik bewondering had voor de afdrachtregeling die de partij had. Ik denk ook echt oprecht dat je als politicus, je moet niet een, een soort van uh, aristocratie, een soort van uh, rijke elite hebben uh, die het land bestuurt. Wij Over de rug het, van de belastingbetaler. Ja, wij vinden het terecht dat politici een hele behoorlijke vergoeding krijgen. Ik krijg mm -hmm. een keurig uh, maandsalaris, daar kan ik prima van leven. Het is nu 105.000 hoeft... ongeveer. Vind jij dat je het kan terugbrengen naar 75.000 per jaar? Ja, makkelijk. Ja. Makkelijk, zeker ja. ja. Okay. Dus maar ik vraag toch... graag af. Ja, maar dat, dan, dan hoor ik, dan ja. kun je inderdaad zeggen van, nou ja, uh, jullie moeten, politici moeten niet te veel verdienen, ja. geen elite worden, helemaal mee eens, kan ik me in vinden. Maar dan vraag ik me af, dan kun je ook gewoon zeggen, dan, moeten we gewoon met ze, dan gaat SP ervoor strijden dat alle politici in dit land minder gaan verdienen. Oh, weet je hoe vaak ja. Dat ja. is toch dat nog geprobeerd. steeds ja. eerder. Ja. Als dat gebeurt, dan is dat voldoende. Dan gaan jullie niet meer afstaan van je salaris aan de partij. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee. nee. als politici op, een, op het netto inkomen komen uh, wat, wat dan, ik nu ja. verdien, dan stoppen dan, jullie dan ja, met natuurlijk. dat. Ja, natuurlijk, nou, nou, anders kan ik, dan ik niet meer goed. leven. Ik kan natuurlijk ja. niet. Uh, stel je voor dat ik nou dat ze zouden zeggen van nou ja, dan zoek het maar uit met. Uh... Dus jullie leveren alleen maar als SP'er's het geld in bij de partij omdat jullie echt oprecht vinden dat jullie te veel verdienen. Ja, zeker. Ja. En dat wil nou. natuurlijk ook zeggen dat Ja, ja je, je, dat je moet je wil. maar verdiepen in partijen. Nee, maar luister, mag ik nog één ding aanvullen. Want kijk, de partij houdt dat geld natuurlijk niet voor zichzelf. Ik ben wat doen ze dan een half jaar geleden ben ik bijvoorbeeld op, op reis geweest naar Nigeria. Om daar te kijken bij de, uh, ja, de puinhopen in de Niger Delta. die uh, daarvoor ja. o, onder meer door de oliebedrijven veroorzaakt worden. En natuurlijk ook omdat Nigeria gewoon zeer comport. Die, reis, wordt is. Uit dat die geld. reis heb ik namens de SP gemaakt. En die mag ik dan maken. Met een begeleider. Dus en krijg je dat je dat geld betaalt. gewoon weer terug. Nee, want nee. het is een werkreis. En overigens was het ook geen. Het was echt alleen maar. En ze maar financieren die acties. Naida, weet je wat het kost? Ja, als het is als een je een wordt op de Nee, maar na Ida, is het, de SP denkt echt van je bent daar niet om je zak te vullen. Dus als je daar zit en je bent activistisch. Weet je wat ze allemaal betalen? Het is een van de rijkste partijen. Wat ik heel erg slim Probeer vind. Probeer je me te overtuigen nu, prep? Uh, nee, maar omdat als je. ja, nee, ja, het klopt. Je moet geld kost. Sharon, je hebt ooit de staatssecretaris een leugenaar genoemd. Zou je dat nu weer doen? Of nog hardere woorden gebruiken, vraagt John Koenraad. Ja, de vraag was toen, als ik het heel even mag uitleggen... of de postmarkt nou, of die mensen allemaal ontslagen worden... omdat die postmarkt zo enorm krimpt... of omdat ze gewoon vervangen worden door goedkoper personeel. Nou, mijn stelling is dat die postbodes die ontslagen worden... die worden gewoon vervangen door goedkope personeel. Dat zien we namelijk nog ja. iedere dag gebeuren. Maar als dan niemand maar luistert, die van Als je dat als staatssecretaris niet netjes zegt... dan ben je gewoon een leugenaar. Ja, ik vind, ik, ik vind ook die duidelijkheid. Even drie vragen. Want, sorry, want anders gaan we door de tijd niet. Ja. Uh, uh, kijk, ik, denk, ik, ik wil SP. Ik stem vanaf 98. Ik ben ver vooruit. Ik weet wat Nederland denkt. Nederland volgt later. Jullie komen op 40 zetels. Weet je wat voor puin er nog op je lijst staat die de Kamer gaat binnenkomen als jij minister wordt? Nee, er komt geen puin op onze lijst. Dan wordt, je jij minister? Ja, ik heb er een voorkeur voor om in de Kamer te blijven. Oké, okay, en wie zou je een goede minister van Volksgezondheid vinden? Ja, we hebben natuurlijk een hele goede woordvoerder op dit moment. Een rechtsgeleider die zit in de Nee, kamer. ik vind Agnes Kant, want en je bent echt voor haar verwerkt. Agnes inderdaad ja. nog steeds SP. Ik ben inderdaad een half jaar ben ik haar persoonlijk medewerker geweest... voordat ik zelf in de kamer kwam. Ja, de vraag is of mensen beschikbaar zijn natuurlijk. Even over dat... Dat dit. moet je ze zelf vragen. Want je, wat, je bent inderdaad je zegt een medewerker geweest van Agnes Kant. Een ja. half jaar is niet zo heel lang. Nee. Nu is een van mijn goede vriendinnen Ruby uit Amerika... Is tien jaar lang was zij de personal assistant van Hillary Clinton. Zij is ermee zo. gestopt omdat ze zei tegen mij... na nou, tien jaar personal assistant van Hillary Clinton te zijn geweest... dacht ik, waar blijf ik zelf? Want je leeft zo in de schaduw van. Dan heb je het maar een half jaar gedaan. Maar leefde je een klein beetje in de schaduw van Agnes Kant? Of was ze toen nog niet groot genoeg? Nee, maar Soms is het ook wel heel erg goed om een tijdje in de schaduw... Uh... Uh, van iemand te Ja, Je moet niet meteen zelf, denk ik... ik was toen natuurlijk uh, net gemeenteraadslid geworden in Haarlem... had daar mijn handen vol. Uh, dan wil je helemaal niet meteen uh, vooraan staan... op het politieke toneel uh, op nationaal niveau. Ik vond het prima om met haar mee te reizen... te kijken hoe zij haar uh, zaken regelde... hoe zij ja, interviews voorbereidde. Daar leer je veel van. Dus dat is een perfecte leerperiode. Wat is je bijgebleven wat je hebt geleerd van Agnes Kant? Dat je altijd mens moet blijven... en dat je met mensen samenwerkt. En dat je dus uh, ja, uh, dat... daar ook uh, tijd voor... Je... Nee, maar dat is echt ontzettend belangrijk, weet je. Agnes zei eens, je moet af en toe een kruis in je agenda zetten. En dan kun je gewoon... Daar kan even geen afspraak doorheen komen. Dat is heel erg belangrijk. Pim van der Velds, wat ga je stemmen? Uh, dat hou ik nog voor mezelf en <laughs> ik weet het nog niet precies. Wat, wat heb je gestemd bij de laatste verkiezingen? Ja. Uh, wat heb ik gestemd bij de laatste verkiezingen? Ik denk... Uh, nou, ik, ik, ik hou het nog voor mezelf, maar wat ik, wat wij, wat ik belangrijk vind is dat... Um, ja, weet Waarom hou je, je dat voor jezelf? Want één ding: ik hoor iedereen, het, is een soort, het lijkt wel zo'n taboe in dit land. Dat nou, als je mensen het vragen te stemmen, Pem, in, dan zeggen mensen ja voor ik, mezelf. Ik, ik was het wel eens met wat Prem net zei: weet je, dat, verkiezen, dat er verkiezingen zijn in dit land is een feest. En dat je je kinderen ook ja. moet begeleiden, maar tot ja. het gordijntje. En ik ja. vind: kijk, ik zit hier voor. Waar Go zijn we bang voor? Nou, nee, ik zit hier voor Google. Ik zit hier niet omdat ik Pim van der Velds ben. En dan zegt iedereen, uh, is gelijk ja, ja. tegen Google. En dat wil ik gewoon niet. Want ik wil graag dat mensen zelf hun keuze maken. Dat vind ik belangrijk. En dat ik. Behalve Prem, die vindt dat allemaal stemmen. Nee, maar wat iedereen moet stemmen wat hij wil, maar je moet wel overtuigd zijn en je moet als en je stemmen. Ja, ja, ja. Mag ik nou zeggen wat ik belangrijk vind daarin? Even 40 seconden, ja. Dat met de kansen van het internet grijpen die er zijn voor economie en voor de okay. bijzonderheid in de wereld. En dat zie ik onvoldoende gebeuren in de verkiezingen. Dit programma is mede mogelijk nee. gemaakt door de Nederlandse belastingbetaler, de co-financiers van de publieke omroep en de solo-financiers van onze democratische rechtsstaat. Redactie Vatami Baya, Mario Soulen, Ida Orange, Erin Aars, die ook regie deed, productie Hans-Wint Momoussaro. Techniek Peter Kuiter, eindredactie Premier Rijken, hoofdredactie Frans Jenkens. Na de stel krijgt u de gids.fm. En Sebastian, je bent boos omdat ik geen reclame. Ik wil geen gegeten wonnen sokken van GroenLinks hebben. al nou, speciaal voor jou. Kom morgen, Isbet van Tongeren vanuit Amsterdam. Hey, hey, hey. En Sharon ja, gaat twitteren. En Sharon, kerst thuis ik weer één ding zeg. Ik ben iedere keer dankbaar dat er volksvertegenwoordigers zijn. Dat jullie bereid zijn om al dat gezeik van Naïde en mij aan te horen. Maar zonder jullie zou dit land nooit goed geregeerd zijn. Dankjewel, dankjewel voor je en inspanningen. Twitteren. En SP aan de macht ik met 40 denken. zetels. Let op mijn profetische woorden. Tot morgen, namaste. Dag. Bye bye. It's Vanavond om 7 uur. Met zo-sopraan Karin Strobos schittert dit weekend op het Grachtenfestival in Amsterdam. Luister naar kunststof. Karin Strobos vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws.